5 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal een aanslag zou hebben willen plegen. De man van 41 had volgens het OM contact met een Franse extremist in Syrië en een Belgische extremist. Hij zou tegen hen hebben gezegd dat hij een aanslag in Nederland ging plegen. Daarna zou, zou hij zich aansluiten bij IS in Syrië. De man had materiaal waarmee hij een explosief kon maken. Een concreet plan voor een aanslag had hij nog niet. Mensen die het politienummer 0900 8844 bellen staan nog vaak te lang in de wacht. Daardoor hangen elke dag honderden bellers op voordat ze iemand aan de lijn krijgen. Volgens de politie moeten de meeste telefoontjes binnen 20 seconden worden beantwoord. Afgelopen zomer bleek al dat de wachttijd kan oplopen tot 20 minuten. Uit interne stukken van de telefooncentrales blijkt dat de bereikbaarheid daarna nog slechter is geworden. De oorzaak is het tekort aan personeel omdat ruim 1 op de 10 medewerkers ziek thuis zit. De gastouder die een oppaskindje doodschudde in Oosterhout is vrijgesproken. De rechtbank van Breda is ervan overtuigd dat ze met haar handelen juist probeerde de baby te redden. De oppas trof het vier maanden oude jongetje bewusteloos aan. Ze pakte volgens haar verklaringen de jongen op en schudde hem om hem weer bij te laten komen. Ze belde ook 112. Het jongetje overleed een week later in het ziekenhuis aan hersenletsel. De moeder van het kind heeft altijd achter de gastouder gestaan en is er ook van overtuigd dat ze onschuldig is... Het OM had zeven jaar cel geëist en gaat in hoger beroep. Supermarkt Keten Plus schrapt de komende jaren 260 banen. Het bedrijf sluit de vier regionale distributiecentra in Haaksbergen... Middenbeemster, Beemster, Hendrik Ido Ambacht en Ittervoort. In plaats daarvan komt er in 2020 één groot distributiecentrum in Tiel. Het weer bewolkt en op sommige plekken wat lichte sneeuw. Aan het einde van de nacht en in de ochtend trekt via Limburg een gebied met sneeuw het land binnen... en trekt naar het westen. Kan een paar centimeter sneeuw vallen. In de middag valt er vaker ook natte sneeuw of regen en stijgt de temperatuur naar 2 tot 4 graden. Dit was het. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De dagelijkse files leveren vanmiddag niet zoveel vertraging op als anders. Op de A15 Rotterdam richting in Gorkum tussen Alberserdam en Sliedrecht een kwartier op onthoud. En op de A27 Almere richting Gorkum heeft het verkeer de meeste vertraging. Tussen Hilversum en netten staat 7 kilometer file met bijna drie kwartier vertraging. Wat komt er een ongeluk? Er zijn drie rijstroken dicht en daardoor blijft er maar één over. Tot zover de verkeers. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Strandpaviljoen, Mango's Beat Bar en Benelux A.Z. Boulevard Bernaar, strandafgang 14 en 15.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 In meinen Augen steht so vieles, was mir sagt. Du fühlst genauso wie ich. Du bist das Mädchen, das zu mir gehört.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 verliebt Ohne dich lieben das kann ich niet mehr Nichts kann mich trennen von dir Du bist alles was ich habe auf der Welt Du bist alles was ik wil.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 seem to make up your mind, I don't think you better close, She let me guide you.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 My heart, but I'm going on. I love the woman but she's so, strong now. Is she really gonna say? Oh. That she's really going out with me? Oh. Do I really have a chance that she'll take me home? Take me home. Am I really gonna dance with her? Oh. Do I really stand a chance with her? Oh. I wonder what we're gonna do when she'll take me home.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 Schuif de schaal in de voorverwarmde oven en laat het gerecht in ongeveer 30 minuten gaar bakken. Eet smakelijk. Bon,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 Just avant le mariage Just avant le mariage Just avant le mariage I have a dream Hey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 Punt en L. Na het nieuws en de reclame ben ik graag weer bij u terug. Tot zo.